4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad stemt de komende dag over een ontwerpresolutie... die voorziet in het sturen van waarnemers naar Syrië. Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Rice gezegd. Volgens ontwerptekst worden er maximaal 30 waarnemers naar Syrië gestuurd... als onderdeel van het vredesplan van bemiddelaar Kofi Annan. Vooral Rusland heeft moeite met de ontwerptekst... omdat daarin eisen worden gesteld aan het regime van president Assad... Het Syrische leger is na het ingaan van het bestand gestopt met grootscheepse beschietingen. Maar tegen de afspraken in hebben de militairen en tanks zich nog niet teruggetrokken uit de steden. In Zwolle is afgelopen avond uitgebreid gevierd dat FC Zwolle promoveert naar de eredivisie. De club speelde gelijk tegen FC Eindhoven en is daardoor zeker van promotie. In veel kroegen werd dat gevierd. Volgens de politie was de sfeer feestelijk. Vanavond worden de spelers gehuldigd. Ze varen met een boot naar het centraal gelegen Rode Torenplein in Zwolle... waar de huldiging rond 7 uur begint. Vandaag en morgen zijn bijna 500 musea open tijdens het museumweekend. Maar voor het eerst moeten bezoekers betalen om naar binnen te mogen. Het symbolische bedrag van 1 euro. Zo vragen de musea aandacht voor de bezuinigingen op kunst en cultuur. Het thema van het museumweekend is dit jaar Laat je verrijken door het museum. Het is de 31ste editie van het museumweekend. Vorig jaar trokken de musea bijna 1 miljoen bezoekers tijdens het weekend. Dat voor alles bedoeld om mensen binnen te halen die zelden hun museum bezoeken. Een bejaard echtpaar is in Oosterwijk in Brabant afgelopen avond gewond geraakt. Tijdens het uitlaten van de hond werden ze geschept door een achteropkomende auto. De automobilist had volgens de politie te veel gedronken. De 72-jarige vrouw raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Haar man van 75 liep lichte verwondingen op. Het weer nog bewolkt met droog. Temperatuur zo net boven het vriespunt. Lokaal ook kans op mist. In de ochtend is bewolking. In de middag vrij veel zon. Het wordt graad of 12. Dit was het NLW-journaal.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 Het is niemand minder dan journaliste en voormalig Duitsland-correspondenten Margriet Bransma. Ze is er live, straks tussen zes en zeven. Daarvoor Theodor Holman over één van zijn helden. In dit geval eigenlijk twee, namelijk Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. En in dit uur een aflevering van Spiegels uit 2002. Een interviewprogramma met iemand die actief is in de wereld van cultuur, wetenschap of politiek. In 1920 werd Louis Tas geboren. Hij gold jarenlang als de meest vooraanstaande psychoanalyticus van Nederland. En was trouwvolgeling van Freud. Hij behandelde onder meer kunstenaars, acteurs en schrijvers. Waaronder Ischa Meijer en Connie Palme. François de Waal schetst een portret van de Amsterdamse psychiater. Die in de Tweede Wereldoorlog werd weggevoerd naar Bergen-Belsen. Waarover hij dagboek uit een kamp schreef. Louis Tass overleed op 14 april vorig jaar. Hij was 90 jaar. We gaan nu terug naar 2002. Luistert u naar Spiegels. Spiegels. Spiegels. Spiegels. Spiegels. U luistert naar het programma Spiegels van de RVU... waarin programmamaker François de Waal praat met psychiater Louis Tas. Amsterdamse psychiater Louis Tas ging bijna dood in concentratiekamp bergen Belze, maar noemt het een bio-vakantieoord. Hij wordt Nederlands schaamte-expert genoemd... en noemt zichzelf wat dat betreft een ervaringsdeskundige... Louis Tas is een verstandige, wijze oude man die desondanks beweert dat het goed is om wraak te nemen. Wie is deze man die bij het publiek bekend werd als de psychiater van Ischa Meijer en Connie Palme? 81. Leeftijd: 81. Geboorteplaats: In Amsterdam. Woonplaats nu. Ook. Beroep. Ik ben uh, psychiater, maar dat uh, hoofdzakelijk psychotherapeut is. Titelboek, Dagboek uit een kamp. Kinderen. Zeven. Grootste passie. Lezen eh, en werk. Grootste hekel. Nou, enkele keren dat ik eens moet doorbrengen in een kerk of een synagoge... dan vervel ik me dood en ik denk dat het in een moskee niet anders zou zijn. Nut van therapie. Nou, therapie dat is een activiteit meestal. Hè? Waar je met, met iemand erg veel tijd en soms ook geld... Uh, vraagt op te offeren. Een ontzettend werk... die maakt dat hij een heel klein beetje verandert. En dat hele kleine beetje kan een enorm verschil maken. Grootste tekortkoming. En ik ben een beetje aan de luie kant. Favoriete schrijver. Eerlijk gezegd proest. Maar uh, het scheelt niet veel met Theo Thijssen. Aan welke geestelijke aandoening leed Pim Fortuyn? Die gewoonte van uh, diagnoses voor mensen die ik niet ken, daar doe ik niet aan mee. Vervelendst van oud worden. De moeilijkheden nemen toe en de mogelijkheden nemen af. Glas half vol of half leeg? <laughs> ik zal de volgende keer opletten. Nee, nu wil ik het weten. <laughs> wil je het nu weten? Ja, ik wil het weten. Uh, oh, nou, half vol. U bent psychiater in Amsterdam, maar bent mede bekend geworden door uw dagboek... uit het concentratiekamp Bergen-Belsen. Uh, we gaan direct over het boek praten, maar kunt u vertellen hoe u daar terechtkwam? Ja, het uh, woord concentratiekamp, dat heb ik pas na de oorlog... voor Bergen, dat deel van Bergen-Belsen waar wij zaten horen gebruiken. En, uh, en toen dacht ik, nou, concentratiekamp... Vergeleken bij een echt concentratiekamp zoals Dachau of uh, Mauthausen... was het biovakantieoord. Niet te min, op het laatst begon het heel uh, slecht te worden daar, het leefklimaat. En in totaal is, ik denk, van onze groep ongeveer de helft overleden. Maar het is voor een Duits concentratiekamp niet erg veel. Hmm. Maar biovakantieoord nou ja, de, de, de bedoeling was, of de, de hoop was... dat je misschien wel uitgewisseld zou kunnen worden... Tege, tegen vergelijkbare Duitsers die in handen van de gariëren waren. Hm. En dat is ook met sommigen gebeurd. Dus u zat eigenlijk in een bevoorrecht stukje ja, van... Ja, absoluut. Hoe kwam het dat u in het bevoorrechte deel zat? Nou, ik leg het uit ook. Hè. Mensen uit de uh, of beter ge, uh, uh, met, met kennissen voorziene uh, groepen... die zijn er in het algemeen een beetje beter afgekomen. Hmm. Het scheelde toch merkbaar. Mm -hmm. Daar zou je cynisch van kunnen worden? Ja, daar zou je cynisch van kunnen worden als je het niet al was. Bent ja. <laughs> u cynisch? Nou, ik weet wel dat het toch... Uh, ik heb het zelf niet... Uh, in praktijk gebracht, maar je kan me beter rijk zijn. Het is een uh, gevaarlijke wereld. En uw milieu of uw ouders hadden geld? Die hadden nog geld, ja. Ik was er met mijn ouders, want op het Amsterstation... heeft mijn zusje, anderhalf jaar jonger dan ik... kans gezien om te smeren. Hmm. Dat was heel dapper van en het is gelukt. Kunt u iets over uw ouders vertellen? Ja, uh, het waren in hoofdzaak geassimuleerde joden, maar die wel een, een destijds een zionistische overtuiging hadden. Maar goed, dus u komt uit een heel bevoorrecht milieu. Ja. Dat Cultureel, was. intellectueel, ja. financieel. Ja. En dat was de reden dat u ook in Bergen-Bels in een bevoorrechte Ja, want we stonden bijvoorbeeld, bleek achteraf op een... Palestina-lijst die ze vanuit Palestina hadden gemaakt. En, uh, en nog op andere lijsten. Ik kreeg ontzettend honger van je boek. Nou, dat, dat mag ook wel de bedoeling zijn. Uh, <laughs> ja. U heeft daar ja. honger geleden? Hè? Dat wel. Maar ik. Ja. Het was vooral het. Ik uh, alles wat je in, een, in het gewoon aan allerlei dingen ophangt, bijvoorbeeld eh, politiek, cultuur. meer. ging daar in termen van eten. Fragment uit Dagboek uit een kamp. Het hongergevoel is van de honger lang niet het belangrijkste facet. Het houdt kort aan is met minimaal eten te verdrijven. Het belangrijkste is de psychische verandering, de zogenaamde verfrissenheid. Hongerfantasieën en jaloezie voortbrengend. Maar wat deed u overdag eigenlijk ongeveer? Ja, dat hing er vanaf, je had alleen, Het was uh, je had wel werk en uh, ja, er was een uh, was geen echte industrie. Dus er werden van die makeshift bezigheden gedaan. Bijvoorbeeld het slopen van oude Russische legerlaarzen. Als je die sloopt, dan, uh, dan krijg je bruikbare stukken leer die weer gebruikt kunnen worden. Als? Oh. Nou, waarschijnlijk voor kleinere schoenen. Of mm -hmm. je hebt waarschijnlijk ook la laarzen die uit losse stukken bestaan. Maar ik denk dat ik... Ik weet niet of ik het nog zou kunnen... maar ik denk dat ik met een een eenvoudig mesje zo'n laars heel snel kan verkleinen. Ik vergat nog even een kleinigheid. Ik heb ook nog in het uh, schilcommando gezeten. Het schillen van uh, aardappelen... Uh, vooral van koolrapen, van alle mogelijke knolgewassen. Mm het -hmm. maakte wel deel uit van de keuken... maar de mensen die in de keuken zelf werkten... die stonden toch boven ons. Die kregen meer eten en die waren... Maar wij waren ook al bevoorrecht. Dus dat is. Uh, ja. En dan was dat ook in die tijd. Was die speciale uh, situatie van dat kamp vervallen. werden we uh, gecombineerd met het concentratiekamp ernaast. En werden echte werden de baas. En die hadden nogal een beetje een fantastische manier om je tot spoed aan te zetten. Toen werd het dus, begon het in de verte op een echt concentratiekamp te lijken. Ja, dus daar zijn we, ging je gauw, uh, veel snel raakte hij uitgeput en uitgehongerd en uh, of uh, mishandeld of uh, hm. zelfs doodgetrapt. Dus bedoel, het, daar liep het werkelijk wel de gaat uit. Fragment uit Dagboek uit een kamp. Op een avond van keuken 3 naar huis komen, desavonds... bij het spookachtige licht van metershoge rode vlammen... uit de pijp van het crematorium... overigens, ondanks alle lugubriteit een schoonheidsgewaarwording... zagen we vrachtauto's voor het magazijn staan... die met koeien, schapen of varkens geladen schenen. Ik, naïef... Vroeg verscheidene malen wat het toch voor dieren waren die zo blaten. Tot iemand zei. Het zijn mensen. In uw boek gebruikt u vaak. een soort understatement. Dat u het niet wilde overdrijven, per se. Ik wou het vooral niet overdrijven. Maar dat, het gekke is dat uh, eigenlijk elk. Oorlogsdagboek heeft dat. Dat. Uh, ja, daar. was geen opzet. Dat is blijkbaar, ook een deel blijk, van, van de, de kwaliteit. Het is, ja, is blijkbaar de manier waarop je iets kan beschrijven. U was niet echt onder de indruk van de goedheid van de mensen. U zegt ergens, Basse ze 21. U, u kwam een aardig Franse jongeman tegen die u na de oorlog ook. Marcel. Ja, Marcel. Maar u zegt, de rest is tuig, nou. dom, egoïstisch. Ja, kijk, op zo'n moment, je ergert je aan iemand. Maar erg is, zegt u in uw boek ook... de Nederlanders waren van het laagste niveau... en u vond de Nederlanders ook de Nederlandse joden... de aardige joden in het kamp? Dat was toen zeker zo, dat ik dat vond. Maar het, het kwam ook zo, behalve die mensen... die relaties hadden we in, in het buitenland en zo had je ook een aantal mensen met een dubbele nationaliteit. De Doppelstadler, En die hoorden tot de heffen des volks. Dat betekende... Uh, elke groep kijkt neer op elke andere groep. Uh, zij vonden dat ik heel raar sprak. Geaffecteerd en, en vreemd. Ik vond dat zij onbegrijpelijk spraken. We uh, verstonden elkaar letterlijk niet. Vaak. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, dus, wat dat betreft heb ik er heel veel aan gehad. En een van die mensen die las de eerste druk van, uh, van het dagboek uit een kamp. Een aardige, intelligente man, meneer Bierman. En die zei, dat staat dus nog niet in het dagboek. Jij hoorde zelf tot een groep. Hé, wat? Ik een groep? Mm -hmm. Hoe dan? Net, toen noemde hij op. Allemaal gewone mensen waar niets mee was. hebben Familieleden of zo, of uh, vrienden, waar, helemaal, waar je verder niks van kon zeggen. En dat was dan mijn groep. Mm -hmm. En toen begreep ik opeens wat een groep is. Een groep, dat zijn die mensen waar je niks bijzonders aan vindt. Ja, ja. Die waar net je... zo spreken als jij, en die uh, over de dingen net zo denken als jij. Dus waren ja, verder geen. Ja. Het was een. Uh, ja, ik heb hem bedankt voor het inzicht. En welke, tot welke groep hoorde u? Ja, nu nog is steeds... een, een beetje amsterdam zuidachtige mm -hmm. persoon. Ja, want u zegt ook uh, st standgevoelig. U bent ook standgevoelig. Niet dat ik het wist. Klopt, en dat is wat u net bedoelt, net wat ja. u net gezegd heeft. Ja. Ja. ja. Maar nu weet u het wel. Nu zie ik het wel. Ik heb het leren relativeren. Een ander leert dat als hij in de militaire dienst is of zo... Ja, dus u, wat u ook wil zeggen is dat... Uh, bijvoorbeeld een, iemand van de arbeidersklasse... als je dat dan zo mag noemen... die zou dat ook niet zo zien... voordat je dat gezegd krijgt. Uh, nou, misschien wel. Omdat natuurlijk de godsdienst die, die er wel op aankwam... Uh, dat was het socialisme. Hmm. Dus voor zover die mensen... een ideale hadden... waren ze dan uh, socialisten. Dat was ik in theorie ook. Maar ja... Kon, wij konden moeilijk beweren dat we tot de uh, onderdrukten hoorden. tenminste voor de oorlog. Nee, u behoorde tot, de, ja, tot, tot degene die onderdrukte, denk ik. Nou, Misschien volgens hen. Dan toch wel op, op <laughs> een. Uh, uh, met mooie praatjes die ons toch zelf overtuigden. Is dit een van de uh, onderwerpen waar u zich over schaamde toen al? Nee. Dat verschil? Nee, nee. Nee, ik schaamde me later voor, voor mijn blindheid in die dingen. Maar het wordt schaamd en gêne komt ook heel veel in het boek voor. In het, in het achteraf perspectief. Het is een heel boeiend onderwerp. Want uh, het komt erg veel voor en. Ja. Wat mijn huidige vak betreft, is het volgens mij de reden dat het vak zo, ja, ik mag wel zeggen, gehaat wordt. Wordt die vak gehaat? Het vak, ja, ja, ja. Psychotherapie, psychiatrie. Ja, dan kan zich de eerste, de beste boerenlul. kan daar de flauwste grapjes over maken zonder dat hij eh, het gevoel heeft dat hij zich misdraagt. Dat ja, schaamt. Je denkt aan de, aan de mogelijkheid dat je zelf in behandeling zal zijn en dat je het dan zal hebben over de dingen waar je het nooit over hebt. Ja, bij, bij de Nederlandse... en dat is geloof ik toch wel... bij de Nederlandse journalistiek... is dat sterk het geval... Is een, een intelligente en genuanceerde man als Komrij, die zei laatst ook zo... ja, psychoanalyse, nietwaar, daar gaf hij een, een sneer op. Dat, ik dacht, ik ben bereid om... Dit wordt nu uitgezonden, maar ik ben alsnog bereid... om dat boek van Freud op te eten... wat hij kan aantonen gelezen te hebben. Maar u, ik weet zeker dat u een soort theorie heeft... waarom mensen als Commeray daarop neerkijken. Nou, gewoon schaamte, angst... misschien ook wel jaloezie de Métier, want hij heeft heel veel analytisch-achtige gedachtegangen zelf... Hm. Die, zo vaak, eh, die, die ik vaak heel knap vind. Dus het is gewoon een uh, ook, ook, uh, afgunst, denk ik. En ik. Ik ken zijn gewoontes niet, maar ik geloof dat, die, dat mensen uit journalistieke kringen... Uh, hun problemen vaker met alcohol te lijf gaan. Het is een soort uh, detain. Ja, natuurlijk ja. ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk. Maar, maar het... en voor, voor die dan heb je nooit een rechtvaardiging. Echt nodig. Mm -hmm. Dat mag. In, vooral in de journalistiek is het zelfs Denk bond. het wel, dan? ja. Het is minachting. Ja. Maar is, is het niet uiteindelijk de minachting voor zijn eigen emoties... die hem dat doet zeggen? Het, ik vraag me af... Of die, of die man weet... dat het over emoties gaat. In de Uw factory, Ja. Aha. Maar goed, dat, dat, ik, denk, ik hoop minst, dat iedereen dat weet. Of, of dat heb ik het ook, fout? Ja, ik zou het niet weten, maar ik denk dat men het niet weet. Maar heb ik gelijk, ik bedoel, gaat het, over, het gaat toch over emoties, ja? Natuurlijk. Natuurlijk, alleen we hebben geen goede theorie van de emoties, maar uh, we hebben het de hele dag over emoties en vooral over ontbrekende emoties, weggewerkte. Ja, het gaat niet over de stelling van Pythagoras? Zelden. Zelden. U schreef ook dat uw libido verdween in het kamp. Ja. Maar goed, ik kan me voorstellen dat een jongen van 23 daar zich zorgen om maakt. Ja, absoluut. Ja. Maar dat je er rij van opkijkt. Als je er dus uh, nogal door werd beheerst en achteraf misschien, kun je zeggen, een vorm van verslaving aan hebt. Dan is het toch heel gek, voor dat het plotseling je, je reukvermogen weg is. Het lijkt me echt schrikken. Ja, het is ook schrikken. U zegt ergens in het boek ook... Uh, goede huwelijken worden nog beter. Je krijgt ook heel concreet dat bijvoorbeeld... mensen elkaar opofferend gezind worden... of elkaar het beetje wat er is misgunnen. Ja, het haalt het goede of het beste... en het slechtste naar boven een beetje, zo'n kamp. Ja, ja het, het grappige is dat ik eigenlijk... ik zei, heb het daar dan als als jonge student over goede en slechte... maar ik, ik ben een beetje dat uh, denken in goed of slecht kwijt. Ah. Dat is niet het interessantste gezichtspunt. Kunt u er iets over uitleggen? Nou, ik denk dat de oorspronkelijke bezig zijn met andere mensen... Uh, dat zal wel moraliseren zijn. Goed en slecht is natuurlijk ook ja, moraliseren. Ja, de oorspronkelijke psychologie zal wel zijn... Uh, een, aan de ene kant heb je het goede en aan de andere kant het slechte. En de rest zit een beetje ergens tussenin. Ja. Maar hoe, hoe ouder je wordt, hoe meer gezichtspunten erbij komen. Er tussenin? Ja. En, en dan, dan wordt het ook niet een lijn, maar een, een driedimensionale ruimte. Dus uh, ja. om iets te noemen afgunsten slecht wordt dan gezegd. Maar dat kan alleen maar gezegd worden van een aantal ha handelingen die daaruit voortkomen. Maar het ontbreken van afgunst, als iemand dat had... dan was hij op een of andere manier uh, zwaar ziek. Onmenselijk? Ja, of niet. Ja, Dan bankeerde er echt iets. Het, het zit bij iedereen. We worden allemaal geboren met die rivaliteitsemoties. En je kan alleen maar je afvragen, wat doen we ermee? Dat begrijp ik. Ja. Ik denk, als iemand in een therapie ontdekt dat hij jaloers en afgunstig is... Dan betekent dat ten eerste dat hij dan meer greep op krijgt. En ten tweede dat de wereld veel rijker wordt. Hij ziet veel meer. Het is net of hij de taal van de dieren is gaan verstaan. En, uh, maar als je het ontkent bij jezelf, dan zie je het ook niet om je heen. Dan zie je het ook niet om je heen. Dan is de wereld armoediger? Ja, en onverklaarbaarder. Een mysterie. Of slechter. Slechter. Hoe kan iemand zoiets doen? Ja. Nou, als ik een rotstreek ga, dan weet ik achteraf... Dat was afgunst. Bijna altijd. Oh ja? Ja. Dat zegt u ook ergens in uw boek? Ja, maar, maar niet in die tijd, in, in het nu. Ja. ja. Nou goed, voor twee derde is, is je boek een dagboek uit die tijd. En voor een derde de laatste. Ja, ik vind het laatste stuk het uh, belangrijkste, omdat ik daar mijn meningen ventileer mm -hmm. van nu. Ja. Men zegt wel eens: uh, tegenwoordig zijn mensen depressief. En dat heeft een beetje een verwijtende ondertoon. In concentratiekampen waren mensen nooit depressief. Ze het veel te druk met andere dingen? Nou, je kan zeggen dat dat, dat niet nodig was. Hè? De realiteit volstond. Hmm. Ja. Maar uh, het kan toch best zijn dat ze minder depressief waren... als je voor je bestaan vecht. Ja, dat je gewoon elke dag uh, moet vechten voor je eten en voor je leven. Ook, ook zo weer geestesziekten die klaren vaak heel erg op als iemand een lichamelijke ziekte krijgt. Het, uh, ik een patiënt, die kwam terug van vakantie. En die zei... Uh, ja, het is gek, maar ik heb helemaal geen behoefte aan medelijden meer. Ik heel, we hadden het er nooit over gehad dat hij die behoefte had. Dat kwam bij die gelegenheid ook voor het eerst ter sprake. Ja, dat was zeker maakwaardig. En niet zo lang daarna bleek dat hij malaria had. En dat, ik kende me dat ook uit de inrichting waar ik psychiatrie leerde. Dat ernstig vreemde patiënten... dat zijn mensen waar geen begrijpelijk woord uitkomen. Ik kende me één meneer, die werd zeer veel gewoner. En je kon met hem praten. Hij had een maagsfeer. En toen die maagsfeer over was, toen hernam die zijn waanzin. Dat uh, alterneert. Dat, ja. Hoe dat precies werkt. Ja. U bent gewend om uh, als psychiater te luisteren, valt het u zwaar om te praten? Het is vaak echt een klus om je mond te houden. Mm. En die, leur, die leer je. Iemand vraagt iets en je hebt als het ware de jeuk om wat te zeggen. En je denkt, ik zwijg nog even. En dan komt er vaak iets veel leukers en interessanters tevoorschijn... Bij degeen die probeerde een antwoord los te weken. Dat zie je dan. En dan, en dan het brengt zijn, die inspanning brengt zijn, uh, zijn moeite op. Ik heb ook nog een ge gewoonte en uh, bijna een dwang... om dingen die ik vind te illustreren met grapjes, met anekdotes. Met... Daar heb ik het heel moeilijk mee. Want ik vind dat ik dat niet moet doen. En vaak merk ik ook, als ik dat ene grapje niet maak... dat de patiënt een leuke opmerking maakt. Die ik niet gehoord zou hebben als ik in mijn, uh, mijn plaatstoel was gaan zitten. En zo leer je door het nut dat het afwerpt uh, om dingen niet te zeggen. <totstuk> U luistert naar het programma Spiegels van de RVU... waarin programmamaker François de Waal praat met psychiater Louis Tass. Grootste schaamte? Jee, ga ik u niet vertellen per definitie. Grootste vreugde? Gewoonlijk, ja. Kinderen, kleinkinderen, kleinkind. Wanneer was de laatste keer dat u huilde? Van verdriet of van aandoening. Uh, van aandoening weet ik het, dat was gisteren. Toen hoorde ik een uitvoering van de Symfonie Fantastiek. Waarbij ik dacht, nou, ik heb hem nou toch zo vaak gehoord. Maar dit is toch wel de prachtigste die ik me herinner. Misschien was de stemming ernaar. En wanneer was de laatste keer dat u huilde van triestheid? Allerlei lieve mensen die dood zijn. Wat heeft u nu in uw broekzak? De sleutjes van mijn zoon. Die moet ik niet vergeten om straks te geven. Wat voor sleutels zijn dat? Een fietsleutel onder andere. Uh, hoe oud is die zoon? Die is twintig. Het mooiste van vrouwen. Oh. Ja. In het algemeen. Of, want het scheelt ja. nog, hè? het schijnt nog. sommigen die hebben eh, een, een heel sprekend gezicht. Bij anderen is het meer de hele attitude en die stralen iets niet lokaliseerbaars uit. Het mooiste van mannen? Is eigenlijk hetzelfde. Verstand of gevoel? Uh, hoort onverbrekelijk bij elkaar. Werken of luieren? Luieren is natuurlijk beter, natuurlijk. Schaamte ontkennen of erkennen? Ik kan het beter erkennen. Erken het vaak en het is over. Bush of Clinton? Ja, Clinton uiteraard. Geld of seks? Moet ik kiezen? Nee, dat is die antwoord. Dat is duidelijk genoeg. Komt het met Nederland nog goed? Ik wist niet dat het niet goed was. maar Het is een plek die veel geluk gehad heeft. Maar als het Noordzeewater vijf meter stijgt, dan zijn we wel mooi de klos. Het fijnst van Amsterdam. Ja, toch eigenlijk. Dat daar mijn vrienden wonen. Levensmotto. Nou, we hebben net een aardig levensmotto geholpen. Dat, als ik het niet vergeet, namelijk het glas is half vol, niet half leeg. Dat is een goede, toch? In de tweede helft, die nabeschouwing, zegt u veel dingen over schaamte. En u wordt ook in Nederland, door collega's journalisten, de schaamte-expert van Nederland genoemd. Nou, dat is geloof. Okay, er zijn verschillende maar. andere mensen die er. Veel meer goed, over weten. U, u bent nu heel bescheiden. U, bent, u weet er ook veel vanaf. Ik ben, ja, ik weet er het nodige vanaf. En ik ben een, ook een er, ervaringsdeskundige. Wat is schaamte? De neiging om een deel van jezelf of jezelf te verstoppen. En er niet mee voor de draad te komen. persoonlijk okay, dus... hebben ze het vooral uh, aan de geslachtsorganen gekoppeld. Uh, dat, je dat, uh, dat je die moest verbergen. En... Uh, nou ja, of voor zover je je al hebt laten zien... de neiging om dat dan maar zo gauw mogelijk ongedaan te maken. Met een heel vervelende emotie erbij die... Op, die, die, op, die, die, die, die eerst, zo ik gaan zeggen, die op een depressie lijkt. Maar misschien is het er een. Het, het, dus je bent waardeloos. Maar kijk maar goed, dan heb je je geschaard bij de... Critici die jou waardeloos zouden vinden. Ja, dus je identificeert je met iemand anders. Die... Met de vijand. Ja, met de vijand. Ja. Identificatie met de beul. Met de beul. Maar de criticus is erger dan de beul. De beul doet alleen maar wat hem wordt opgedragen. Ah, de criticus is erger dan de beul. Ja. De beul is gewoon een, uh, iemand die doet wat hem gezegd wordt. Nee? Die bedoelt het niet slecht. Of oh, ja, het is geen persoon. Ja. Tenminste, ja, dit, dit kan een boetade zijn, hoor. Als het uh, erop aankomt, denk ik dat ik er ook al erg bang voor ben. Voor de bel? Ja. U, u zei het net, ervaringsdeskundige? Op schaamte. Ik, ik, ik ken veel schaamte. Ja. En ik, ik kan me vereenzelvigen met iemand die zich schaamt. Ja. Ik kan me zelfs met mensen die... dat overspelen met een pseudo... -smaak. Schaamteloosheid. Schaamteloosheid. Oké, okay, ik heb een goede vriend die zegt, ik schaam me niet. Wat, wat denkt u dan? Dat hij zich lichtelijk vergist. Dat hij zich zo schaamt dat hij zich... Ja, ja dat het niet, niet veel moeite zou kosten om te merken waar hij zich schaamt. Je schaamt een taboe dus? Ja, het, ver, het, het is een verbergen dat ook zichzelf verbergt. En als iemand merkt dat hij bloost, schaamt hij zich nog dubbel. Want hij schaamt zich voor zijn schamen. Want dan zal men denken, er is vast iets. En men zal nog gelijk hebben ook. Mm -hmm. Maar goed, u, u wilde toen net, dat begrijp ik trouwens heel goed... dat is eigen aan schamen, niet vertellen wat uw grootste schaamte is... maar kun je iets vertellen over een iets kleinere schaamte van u... als ervaringsdeskundige? <lacht> nou, eh, ik zou me schamen, en het is vast herhaaldelijk gebeurd... dat ik een boek er niet helemaal gelezen had... en er toch over meesprak. Mm. En dat dat bleek... Ah, dat het bleek. Ja. Ik, ik dacht net, oh, dat valt wel mee. Maar als het blijkt, dan is het, als het pijnlijk. Bleek, ja, dan heb je het zo onhandig gedaan. Dan, uh, ja, dan had je het beter kunnen laten. Goed, maar uh, dan, dan kunnen we ook concluderen... dat schaamte universeel... Ja, natuurlijk. Er, er, er is niemand echt schaamteloos. Hmm. Alleen de, de inhoud verschilt per mens. Of per, per groep. Maar u zei het net ook... dat jaloezie ten grondslag ligt aan... heel veel, of eigenlijk alle narigheid... Nou, bij mij aan slechte daden. Maar nu je het zegt, kan best ook schaamte mm -hmm. van tijd tot tijd aan de hand zijn geweest. Ja. ja, dat heeft misschien met elkaar te maken. Dat ik me voor de jaloezie schaam dan, denk ik. Ja. ja. Wat is de oplossing als je, je je schaamt? Te veel schaamt? Ja, de oplossing. Nou, een goede oplossing is in therapie gaan en dan nog vooral in groepstherapie. Nou, ik kan me voorstellen dat als je met een aantal mensen over je schaamte praat, dat het begin van de mogelijke genezing is, al dat je erover praat hè. Dat ook al je doet iets wat eigenlijk wat je dacht niet te durven. Ja, maar wat is stap 2 dan? Nou, het tweede is dat je een ander hoort met ongeveer gelijke dingen. Niet mm -hmm. je zegt, god, ik ben toch blijkbaar niet de uitzondering waar ik me voor hield. Nou, wat is stap 3? Oh, nou, dan wordt het een beetje ingewikkelder. Bij schaamte hoort woede. Dus als iemand je in een beschamende situatie brengt... Dan, betrapt. Hè? Betrapt. Betrapt zou je kunnen zeggen, dan ontstaat er een grote woede. En daar weet je dan niet zo gauw weg mee. Die richt je op jezelf. Niet op die ander die je betrapt? Niet op de betrapper. Ah. Nee. Tegen de tijd dat dat wel het geval is, ben je, voel je al een stuk beter. Wat wel het geval is, dat je wel richt op de betrapper. Ja, die zeggen we weer maar we niet, dat ik heb je niks gevraagd. En, uh, mm -hmm. Hoewel, dat kan dan nog uh, onbeholpen en uh, daardoor ook weer koddig worden. Ja, maar het is beter dan het op jezelf richten. Je krijgt minder gauw een maagsfeer ervan, als je dat dan ook merkt. Nou, dat is goed nieuws. Ja, ja. Oh. Geen maagsfeer. Ja, noem maar wat. <laughs> niet? Ja. Fragment uit Dagboek uit een kamp. Wie de schaamtebeleving goed beschouwt, ziet dat zich schamen er juist in bestaat... dat men zich gevoelsmatig, tegen beter weten in, met de minachter identificeert. En dat men de haat die deze opwekt... in onwillekeurige onderdanigheid tegen zichzelf richt. Een van de eerste lessen die u kreeg, was van uw oom Hans. Ja, die legde dat uit. Of het... Dat... Een Duitse emigrant die, uh, die uh, zei niks over wat hun overkomen was. Voor de oorlog speelt dit, hè? Ja, speelt in de 1938 met die kristallenacht. Ja. Uw vader was al. Was, was uw vader al. Uw vader ja, was al dokter? Ja, hij was al vakman, ja. ja. En, u, en uw oom Hamster was een handelaar? Een zakenman. Ja, en hij zei, ze schamen zich, omdat hij is een beetje schor was. Hij sprak het niet helemaal uh, helder uit. En we kenden die toon niet van hem. Maar hij zei, ze schamen zich omdat ze zo slecht behandeld zijn. Ja. En ik herinner me nog wat we daar achteraf... Mijn vader en ik wandelen naar huis. En mijn vader zei niet... Er is me een helemaal nieuwe kijk geopend op dit verschijnsel of zo. Maar hij zei... Hans ziet nu toch eindelijk in hoe erg het daar er is. Maar u haalde er wat anders uit, hè? Nee, ik heb pas later begrepen hoe knap dit was en hoe hmm. ik, eh, hoeveel ik daaraan had. Nou, mensen schamen zich voor wat andere mensen hen aangedaan hebben. En wat ze niet kunnen, uh, waar ze zich niet voor kunnen wreken. En dat heeft u in uw vak als psychiater ook geholpen, hè? Ja, ik vraag me af, wat heeft iemand voor slechte... Behandeling gehad, dat hij zich zo minderwaardig voelt, dat hij zich zo makkelijk schaamt. En dan kom je meestal wel op, op goede vragen. Weer terug naar de jeugd, waarschijnlijk. Ja, het, het, ja of de, de huidige situatie mogelijk. Maar de jeugd wel, ja. ja het, het, de, de, de vatbaarheid voor schaamte neemt ook toe als je, bewezen van spreken, in, in een mengsel van culturen leeft. Dus dat zijn geen joden die in een ghetto geboren zijn en niet van plan er ooit uit te komen. zullen minder schaamte hebben dan mensen die proberen in de omgeving nog uh, op te gaan en carrière te maken. Want je doet het of zus verkeerd of je doet het zo fout. Als je tussen twee vuren ja. zit. Ja. Zoals voor de Marokkaanse jeugd hier in Nederland nu. Ja, die zitten ook en die hebben gewoon de, de, voor een deel. Want er zijn ook nogal wat Marokkaanse getalenteerden intellectuele, maar die kiezen gewoon voor de qua jongens Dan heb je niet uh, dat je niet weet wat je moet uh, doen of voelen. Hoe verwerk je verdriet? Ja, uh, u, u, u toont uh, me nu een grimas van ik weet het niet. Nee, maar uh, ik denk niet dat je verdriet ver, uh, verwerkt. Je kan een, een verlies verwerken uh, mm -hmm. of een, iets wat dat en dat. Uh, en de verwerking is klaar als je het verdriet hebt. Het verwerken is klaar als je het verdriet hebt, ja. als je bijvoorbeeld gehuild hebt. Ja, of als je met een bijna, zou ik zeggen, weldadig verdrietig gevoel... aan die mensen terugdenkt, wat ook vaak betekent dat je dan weer een plaatje van ze hebt. Is dat rauw, dit? Dat rauwproces, een normaal goed verlopen rouwproces? Eindigt met verdriet. En dat heb je dan ergens ter beschikking. Als je al deze dingen niet doet, dus bijvoorbeeld wat u ook beschrijft, verdriet vermijden, blijft het dan altijd bij je tot je het verwerkt en gaat? Ja, of je, of je, of je, je vermindt jezelf door allerlei vermijdingen. Vermijdingen huh? bezig zijn met. Nee, nou, ik weet, als ik daarheen daar ga, dan schiet ik vol. Ik ga niet. Ah. Dan doe ik het toch. En dan heb ik geen spijt achteraf. En zijn mensen bijvoorbeeld die drugs gebruiken, die zich verdoven? Verdoven ze zich voor? Dat dit? zou heel goed kunnen. Mm. Dat kan heel goed. Maar de pijn wacht dus, of oh, het verdriet nee, wacht. Nee, de, de, de, je hebt behalve de, de pijn in de diepvries, mm -hmm. hè, heb je natuurlijk ook de vermijdingen. En de daarmee gepaardgaande verarming van je bestaan. Ja, ja dat je bijvoorbeeld bepaalde televisieprogramma's niet wil zien, bepaalde mensen ja, niet wil ja. zien. Ja, Buurten niet boeken wil boeken niet lezen. En ja. Ja. hele landen niet wil zien. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Ja, bijvoorbeeld ik wil niet naar Amerika... want dan vrees ik... dan zie ik, godverdomme... waar was ik hier maar vijftig eh, jaar eerder naartoe gegaan en gebleven. Niet? Ga ik dan echt... dan zeg ik, ach, het is best leuk. Maar ik vind het in Holland ook erg leuk. Dus eh, ja. ja. Maar goed, ik, ik, ik begrijp wat u bedoelt... maar ik, ik begrijp die mensen ook wel. Want het vermijden van pijn heeft wel zin. Want dan doet het namelijk minder pijn. Ja, pijn doet pijn. Ja. Ja. Maar ja. Of moeten we door die pijn heen, zoals men tegenwoordig zo modieus zegt. Moeten we door die pijn heen? <laughs> oh, nou soms wel. Ja. Dus uit de ijskast halen? Ja, de deur van de ijskast openzetten. Ja. ja. Dan is mijn belofte... En als ik uh, ongelijk blijkt te hebben... Moeten ze me maar komen lynchen. <laughs> maar dat het leven daar meer, de waarde, meer waarde door krijgt... Ook de leuke dingen worden leuker. Als je niet altijd maar uit moet kijken dat je bepaalde onderwerpen niet aanroert. Ja, rijker hè, zegt u. Ja. Maar leuker, zei ik. Ook leuker? Ja. Ja, je kunt je meer laten gaan in een, in een prettige emotie ook. Als je niet steeds in een spastische uh, uh, panzer zit. Fragment uit dagboek uit een kamp. Nu begrijp ik dat een van de hoofdthema's in mijn leven sindsdien geweest is verdriet te vermijden en me toch al die tijd vol heimwee vast te klampen aan orde zoals Parijs. Geen verdriet voelen was een voordeel tijdens de bezetting, maar zat me nogal in de weg bij het later verwerken ervan. Kans, u bent ook psychiater geweest van bekende mensen, hoe is dat? Ja, dat zou ik niet weten. En uh, als ik het wist, zou ik het niet zeggen. <laughs> Kijkt u de televisie trouwens? Oh. Ik kijk... Ik, ik, hoe heet het ook alweer? Uh, swappen? Nee. Uh, ja. ja, ja, ja Zoiets. Ja. Zeppen. Zeppen. Daar bent u gek op? Ja, daar ben ik gek op. Okay. Nee, ik, nee, ik ben er niet gek op. Ik ben er verslaafd aan. Oprah Winfrey of Jerry Springer? Ja. Nou, ik vind Oprah een leuk mens... Een springer vind ik een klier, dus wat dat betreft is het eenvoudig. Ik denk dat ze meer goed doet dan kwaad ermee. Dat mm. ze veel interessante noties onder de mensen brengt. En vooral onder mensen die misschien wel nooit een boek lezen. Over. We hebben het over verdriet gehad en we hebben het over uh, schaamte gehad. U zei, uh, jaloezie bestond niet thuis. Nee, dat, dat staat in mijn boekje. Dat heb ja. ik niet gezegd nu. Nee, dat niet precies, daarom zeg ik ja, het ook. Het zat twee keer het in het, boek. het boekje. Ja, ja. ja dat, dat waren ze nooit. Ze waren nooit jaloers op iemand. Zeiden ze? Ja. Nou, we wisten het ook niet. Soms gaven ze een onbevangen oordeel over iemand waar de kif afdroop. Mm -hmm. maar, uh, maar. Maar is dat, dat. Dit komt volgens mij heel veel voor. Ja. Heel erg veel. Jaloezie is ook een taboe? Ja. Uh, uh, verkeerd start. Ja, nee, taboes. Dan wordt tenminste nog gezegd wat er niet mag. Dit bestaat dus niet? dit bestond gewoon niet. Ja. Met, wat, is, wat is de consequentie als er in een gezin... officieel niet iets bestaat zoals jaloezie? Ja, nou, dat betekent dat dat er later voor mensen als ik... werk aan de winkel is. En dat die mensen ook veel gelukkiger worden als ze ontdekken... wat ze met hun onderlinge jaloezie gedaan hebben of... Uh... Ja, want daar doe je allemaal vreselijke ja. dingen mee. Ja, nou, onherkenbaar maken. Emma Brunt heeft een boekje geschreven over jaloezie. En het heeft de mensen getroffen die wel het gevoel kenden en ook antwoord gaven. En dan blijkt, als je die emotie als uitgangspunt neemt, dat je dan iemand prachtig in kaart brengt. Met andere woorden, als je dat dan niet mag, dan wordt hij veel onbegrijpelijker. Ja, dit heeft u eerder gezegd. Namelijk door allerlei emoties toe te laten bij jezelf... wordt de wereld veel begrijpelijker. Ja. Spannender ook. Leuker ook. Ja. Minder Ja. Ik heb, ik heb een, inderdaad uh, moeite gehad om naar Othello te willen kijken. Maar nu zeg ik, god, wie, wat, wat had die man dat in de smiezen. Wat, wat een uh, raffinement, wat een... Nee. Anders kijk je ernaar alsof je water ziet branden. Ja, ik vind het verschrikkelijk allemaal. Hmm. Ik, heb het, ik, ben het er, ik ben het tegen. Ja. ja. ja. Beetje eendimensionaal. Ja. Het schijnt dat u in Opzij heeft gezegd... wraak helpt. Wraak helpt, ja. Maar de wraak is toch heel stout? Mag toch niet? Nee, dat mag niet. Het is veel mooier om niet te wraak... Ja. Maar waarom helpt het? Ja, omdat je toch het gevoel hebt, ik doe iets terug. Ja, je bent niet slachtoffer alleen. Levita, die gaat naar, uh, naar het voormalige Joegoslavië om kinderen te helpen. Levita is een kinderpsychiater En uh, daar was hij bij een of ander diner... en daar uh, ging het over die getraumatiseerde kinderen. En toen zei een of andere minister van zo'n land... die zei, onze grootste zorg is om zo gauw mogelijk wraak op de Serviërs te nemen... En mijn eerste reactie was, wat? Nou, zo'n grootste zorg. ik kan niet beter zorgen voor meer ziekenhuisbedden of weet ik veel. Maar toen dacht ik, ja, die man heeft groot gelijk. Als je wraak kan nemen, dan lijkt me dat voor de geestelijke volksgezondheid heel goed. Maar ja, wij kunnen dat niet. We kunnen moeilijk in Duitsland eh, allemaal moffen van boven de zeventig eh, wurgen. Dit staat haaks op ons normen en waarden. Ja, maar die... Normen en waarden die gaan over hoe het volgens de moralist zou moeten zijn... maar niet over hoe het is. Precies. Dit is weer uw oom Hans, hè? Die niet zegt hoe het zou moeten zijn, maar hoe het is. Ja. ja. Dat zei hij verder ook nog wel eens over dingen. Hij kon dingen zeggen die, die een ander uh, nooit van zijn leven zo uit. Hij kreeg een cadeau wat hij niet mooi van zei... Oh, ik vind dit zo lelijk. Oh, sorry Hans. Ja. Nou goed. Hij had ook mensenkennis, toch? Ja, maar vooral had hij... Ja, het menselijke geest. Maar hij had de, een vanzelfsprekendheid... om wat hij zag uit te spreken. Dan, en dan zie je ook meer. Als je uitspreekt wat je echt denkt en voelt... En, dan zie je meer. Dan ga je meer zien. Want uh, allemaal dingen die je denkt... dat zal, zou ik toch nooit durven zeggen... die zie je maar liever niet. Ik wil nog heel iets kleins vragen over het prachtige huis. We gaan niet zeggen waar het is... Nee. Maar het is in Amsterdam-Zuid. En... Het is een soort monument. Ah. En destijds zijn deze huisjes gebouwd als ateliers. En die waren er eerder dan die omringende flats. Aha. Ja, dat, dat zie ik ook. Want een van de... Nou, hoe, hoe wilt u het beschrijven? Het is een, een groot raam op het noorden. En dat hebben schilders graag. Dan, uh... Het is heel hoog. En het is twee verdiepingen hoog. Ja. Eén ruimte. Wat ik trouwens mis is, toen ik hier kwam, dacht ik, ik hoop de schilderijen van uw moeder te zien. Nou, ik heb er boven één of twee. Ja. En verder heel veel hout. Uw vloer is hout. Ja. Die twee bureaus zie ik, hè? Of een bureau en ja, een hele ja. grote tafel. Ja. En verder is de hele kamer uh, vol met boeken. Ja. Allemaal boeken van u over uw vak. Het eh, zijn wel voor een deel boeken over mijn vak. En ik zal er misschien wel een kwart van gelezen hebben. <laughs> maar als alle boeken terugkomen die ik heb uitgeleend, ah. dan uh, zijn er meer bij die ik gelezen heb. Ah, maar die geeft natuurlijk, of u leent graag boeken uit. Ja, en die dring je aan iemand op. En dan uh, neemt hij het met tegenzin mee, dan ligt het bij hem. Hmm. Dan komt er een vriend en die heeft helemaal geen last van die ergernis. Dus die zegt een leuk boek. Mag ik het lenen? Dan zegt de ander nee, want het is van Louis. Mm -hmm. Ja, maar je krijgt het garandeerd terug. Nou, weg is het boek. Nee. Ik ga je nog één allerlaatste vraag stellen. Of je gelukkig bent? Ja. Hm. Ja. Hoe voelt dat? Nou, gewoon. Gewoon? <laughs> nou, ja, ja, nou, ja. Ik ben blij dat ik er ben. Ik hoop dat ik het nog lang blijf. En u bent blij met uw gezin? Ja. Dat zijn bijzonder leuke mensen. De vrouw is leuk. De kinderen zijn geinig. Ja, en allemaal verschillend. Er zijn er geen twee die op elkaar lijken. Mm -mm. Wat heerlijk lijkt me dat. Is het gelukkig zijn te tevredenheid? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, ik ben nooit tevreden, maar goed. U bent goed. niet tevreden? Nee. Nou ja, goed. Ik kan. Ik kan, ja. Kanker, het, ja. Kanker, ja, Ja, dat... Uh, ja, dat mijn vader die zei dan, hoezo, ik veel eisend. Hè? Als ik maar alles heb wat ik wil, ben ik al tevreden. Mm -hmm. Wat mijn moeder zei, was het maar waar. Ze liepen langs de boulevard Noordwijk en er was een villa, daar stond Tasmania. En toen zei mijn moeder, de K is vergeten. Tasmania. TASMANIAK <middels> Door de psychoanalyticus Louis Tas in een aflevering van Spiegels. Een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in 2002. Techniek Martin Hulshoff, presentatie Hetty Hagens. Eindredactie Louis Bogaars. Samenstelling en interviews François de Waal. Louis Tas werd geboren in 1920. Hij overleed precies een jaar geleden op 14 april 2010. Hij was 90 jaar. zong het nummer The Letter van, volgens onze technicus van dienst... Anne Bakema van de Bokstops. En het is ook gecoverd door... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Hij gaat het even tegen me zeggen. Door Joe Cocker, ja. En uh, Bozura, uh, artiestenaam van Raina Kleuver van Melsen... geboren in Den Haag op 15 april 1947. Dus dat betekent dat zij morgen 65 jaar wordt. Goed, dit is Nachtvluchten op Radio 1. U uh, kunt weer deelnemen aan een prijsvraag en deze ga ik u zeker voorleggen. Maar dat pas nadat ik de winnaars van de kaarten... voor het mega piratenfestijn bekend heb gemaakt... De vraag die goed beantwoord moest worden in die prijsvraag... met betrekking tot Willy Oosterhuis, om dus die kaarten te winnen. Die vraag luidde als volgt. Wie schreef het voorwoord voor Willy Oosterhuis boek Achter de Deuren, deel 1? Willy Oosterhuis, medeorganisator en presentator van de Mega Piratenfestijnen, was eind maart bij ons te gast in Radioreis Streeksgewijs. Het goede antwoord was Johnny Hoes. De winnaars van die kaarten dat zijn Ida Freriksen uit Raalte. Arnold van Wingerden uit Pijnakker en Jacobien Kuipers uit Schoonhoord. En zij hebben inmiddels in ieder geval een bericht hierover ontvangen. Gefeliciteerd. En dan nu de nieuwe prijsvraag. En deze heeft betrekking op de eerste gast in onze nieuwe themamaand. Rondje Correspondentie. En dat is Margriet Brandsma, journalist en voormalig Duitsland-correspondent. Zij schreef het boek Het Mirakel Merkel. Hoe het meisje van Kool de machtigste vrouw ter wereld werd. U kunt een exemplaar winnen door de volgende vraag op te lossen. En daarvoor moet u dus het goede antwoord geven. En die vraag luidt. Tijdens de enerverende verkiezings- en formatieperiode van 1998... hier in Nederland houden VVD-lijsttrekker Frits Bolkestein... en NOS-verslaggever Margriet Bransma ieder een politiek dagboek bij... Wat is de titel van het boek dat daaruit voortkwam? Dus tijdens de enerverende verkiezings- en formatieperiode van 1998 houden VVD-lijsttrekker Frits Bolkenstein en NOS-verslaggever Margriet Brandsma ieder een politiek dagboek bij. Wat is de titel van het boek dat daaruit voortkwam? U kunt meedoen tot en met 24 april en de winnaars ontvangen dan op woensdag 25 april een bericht. Wij We wensen u succes en u kunt dus voor de deze prijsvraag, gaan naar onze site. Dat adres is www.nachtvluchten.fm En beschikt u niet over een computer, niet gevreesd. U kunt de oplossing van deze vraag natuurlijk ook op een briefkaart schrijven. En deze stuurt u dan naar Max, ter attentie van Nachtvluchten... postbus 518-1200, Alpha Mike in Hilversum. En onder de goede inzendingen worden dan de door de uitgeverij conserven ter beschikking gestelde exemplaren verloot. Ja, ik wens u heel veel succes. Het is uh, bijna anderhalf minuut voor vijf. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met Nachtvluchten. In de komende twee uur staat u nog bijzondere radio te wachten. Tussen zes en zeven dus. Zoals gezegd schuift hier aan in de rondje correspondentie Margriet Brandsma. En zometeen na het nieuws Theodor Holman in een zomerse aflevering van Alba Live. Waarin hij uitweidt over zijn helden en grote voorbeelden. Had u dit allemaal van tevoren willen weten... had u kunnen kijken op teletextpagina 331 of op onze site nachtvluchten.com. En wilt u de samenstelling persoonlijk ontvangen in uw mailbox... stuur dan even een bericht naar nachtvluchten en zet dan in het onderwerp mailinglijst. Goed, we gaan er even uit voor het korte journaal. Tot zometeen.